Wij gaan verder. De regel 23. 380. Zoveel so concentratie mogelijk opbrengen. Absoluut concentratie. Maar dan even tussendoor weer rechts. Weer niets. Absoluut nul. En dan weer naar rechts. Naar links. Rechts, links, rechts, links. Steeds die bewegingen maken, dan word je niet moe. En geestelijk moet je nooit moe worden. Als je moe wordt, dan is het. ...dan heb je te veel... te diep in links gekeken. Te diep... te diep gekeken in... van links. Ja, in een glasje van links. Dus 23. We met het aan. Dus nu gaat het over die... ...indeling van die binat. Die is nu dat uit het hoofd is geko gekomen. En die is dan ingedeeld in twee... ...twee gedeelten. Gar en zat... 3 eerste, dus en 7 onderste. Kwalitatief. 23. We hoe met de arm. Ki hapagam De gisteron mochil. De roos. 24. En nu klal. Begarde bina. Rak. Or. 25. Chassadim, mij hetse maguta we Eser de, de oriasar. 26. Hier kunnen we ook een puntje zetten. Wordt voor ons handig, makkelijker. Dus uh, 26, na het zetten wij een puntje. hoe hij schrijft, je kan, je kan, bij hem kan je ook een hele pagina lezen zonder puntje, en dan is het geweldig, van één komt iets anders, het is niet, het is nooit verwarrend bij hem. We hoe met de arm en dat om de reden, ki hapagam, de gisteroon, mocht in de roos, dat de schade, als het ware, de schade van het tekort, van de roos, van het licht van het hoofd, dus van de Arichanpien, wanneer, waar dus wanneer de bina, wanneer de dus in het hoofd was, van Arichanpien, 24. Een opogeek klaalba garde bina die uh, absoluut wordt niet, die raakt absoluut garde niet aan, dus de gar die, dat die tien spierot die naar beneden kwamen nu, uit het hoofd. Dat gar leidt niet daaronder. Het is geen schade, die heeft geen schade door uit het hoofd te komen. De gar niet, onthouden daar goed. De gar niet, dus de eerste drie spierot, die hebben geen schade opgelopen door naar beneden te gaan, uit het hoofd. En hij gaat ons vertellen Ligiota, rak, or chasadim, etze mahuta, beëse sferot, de or yesha, ze is slecht, licht chasadim, dus de drie eerste sferot van Bina is alleen maar licht chasadim, me van van de essentie van haar bestaan in dienst van de directe licht. Dus, we hebben geleerd van uh, in het directe licht, dus met vier, vier stadia van het directe licht, ja. Dan ketter, wat is wat? Keter geeft alles aan de chogma. Chogma ontvangt, gewoon blindelings ontvangt, ja, zonder enige inbreng. En Bina, wat doet Bina? Geeft Bina, die wilde niet ontvangen. Bina geeft altijd omhoog. En dat is dan dat is de. Hè? Geef hem omhoog. Nee, oh. eerst zegt ze, ik wil niet ontvangen. Oh, Daarna, oh. aan het einde, dat Ze wat, wat is dan de Pina in, in, in de vier stadia van het licht? Komt het licht van de bij haar. En zij zegt, nee, ik wil niet. Dat is haar eigenschap, is de eerste weer, weer, weerstand van de wereld. Ze zegt, nee, ik wil niet ontvangen. Dat is haar eigenschap. En aan het einde van haar rit, van de einde van, dus zij zelf niet. Maar aan het einde van haar ontwikkeling dan wel, ja, dan zij gaat als het ware wel uh, ontvangen om te geven aan die lagere En hier zien we dat geheim, ook hier zien we dat. Dat ook zij heeft nu gar en zat. Die garde die drie eerste, drie eerste sphiero, die, dat het is haar eigen eich, eigenschap. Zoals so we hebben gesproken over mevrouw Thatcher. Wanneer zij in parlement is. Ja? Yeah? En wanneer zij daar spreekt tegen al die al die gebruikte hier, ja? Yeah? In de parlement. Dat is de drie eerste van haar. Ja, yeah? is heel andere taal. Ja? Dan heeft ze dat. Maar wanneer ze thuis komt, dan gebruikt zij haar zat. Haar zeven onderste. Ja, met haar man. En met haar kinderen. Ja, duidelijk. Dus gebruikt ze met, met haar man misschien niet. <laughs> maar maar dat weet ik niet hoe ze in hun relatie was. Maar, uh, in, maar voor de, de kinderen wel. Duidelijk. In, de <laughs> ja. de zoon zit ja. in de familie. Duidelijk. tegen de zoon waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk was te veel. Ook met de zoon had ze misschien te veel. Chassadim gebruikt. Haar zaad gebruikt. Maar uiteindelijk. Dus. Met drie eerste, <coughs> Bina, drie eerste van de Bina. Ze wil absoluut niets niet ontvangen. Ze is naast Chokma. En of ze van, van Chokma naar beneden komt. Of ze naast Hochma staat. Ze is altijd verbonden met de Chochma. Maar ze wil het licht niet ontvangen. Ze wil Chochma niet ontvangen. Dus eigenlijk Ze wil alleen maar chassadien. Ze kiest voor chassadien. Dat is haar eigen natuur maar haar onderste is sfirot want alles bestaat uit tien sfirot bina dat in hoofd bina, bina die in het hoofd was. die had ook tien sfirot ja Keter had tien sfirot maa maar bina oktit maar wanneer die bina zacht is nu. hier zit een norm geheim wanneer die bina nu uit het hoofd komt dan die tien sfirot die in haar hoofd alleen maar alleen maar in het hoofd waren, als het ware, alleen maar gesed was alleen. Alleen geven. Nu, wanneer ze uitgaan, naar beneden kwam, dan heeft ze wel toch wel verschil. Dus die drie eerste, die ze, die, dat is haar eigen eigenschap, alleen geven. Maar de onderste zeven, die dan uh, zat van de bina zijn, dat is zeer van de bina, dus het hoofd ligt er. Dat is de insluiting van de pin in de Bina. Die moeten chogma hebben. Ja, want die moeten wel geven aan, aan de lagere. Dus de onderste zeven onthouden er goed. De onderste zeven, die moeten wel geven aan, aan de lagere. Maar drie, de hoofd niet. Eigenlijk, dat is wat hij ons vertelt. Dat van haar natuur zegt hij, de Bina is. Gesadim, ja, van haar essentie, en ik zegt van haar essentie in de tien sferot van de orijas, wat we hebben geleerd in tien sferot van intens, wat we in de in tien in haar in tien sferot van de vier stadia, van het vier stadia. Herinneren we, was alleen maar geven, dus omhoog. Ik wil niet ontvangen, dus ik wil niet van Giovanni ontvangen, maar aan het einde van haar ontwikkeling. Be, be, kon, mo, wilde, wilde zij wel, besloot zij om wel het licht te ontvangen, een beetje voor de kinderen, maar niet voor haarzelf, haar eigenschap is gegeven onthoud het eraan goed, dat de garde binnen, of terwijl Abba we, jima zullen wij leren Abba we, jima, dat is hem ook en daarom vanaf de absolute heten die drie eerste van de bina voor het eerst kregen ze een extra naam, andere naam van partsoef we ima, want zij zijn diebina is geworden als vader en moeder voor de lagere. Duidelijk? Met de mannelijke en vrouwelijke gedeelte in zichzelf. Dus, uh, punt, 26, na de punt, na onze punt, dus na het hakje. Erg goed, lekker geconcentreerd en dan zien we dat. Nog even zien we dat erg mooie dingen. or Orhasee, een schum 27. Shinui, ben hejato, varosh leven vagov. Ki, 28. Hu, meir, tamid, bashave. We alken gam, je tsiak abina Mi roos, mirosh Eina mitmata Mi fchinaat gar U mochin Welke is dat dertag De roosh De roosh U lefichach Niv De bina su le partsufie le partsufie abovaima elain. Venechavot levhinat. Tweeindertig gar afalpi en pi. Sche om dim kwart mipe ule de arik anpin. pin. als we leerd dat zullen we de zental hebraïk zullen het zal ons eigen worden, zullen we niet moeilijk dat vinden. Zelfs als wij de vertaling daarvan horen, zal ons niet, zal ons bekend in de oren klinken. Toen ik dat voor het eerst had gelezen, absoluut kon ik niet, niet, niet, niet begrijpen, niet, absoluut niet, maar ook niet, niet volgen zo'n lange zin. Langzaam leren, langzaam komen de kilim in ons. Dat zullen we helemaal ervaren. Kijk wat hij ons vertelt. Heel belangrijk nu. En in dit licht, dus in het licht van uh, Bina, van die drie eerste van die Bina, dus licht Chassadim, licht van Hefe. En in dit licht is er absoluut geen verschil tussen Ben, heyoto barosh, tussen zijn verblijf in het hoofd, Leven hajatovaguf of, of zijn verblijf in het lichaam. Dus absoluut doet du er niet toe. Voor chassadim doet er niet toe. dus uh, uh, genade, doet du er niet toe waar het is. Of jij in het hoofd bent, of jij in het lichaam bent. Genade kan je overal doen. Ki, want, 28. Hoe ta me tamid bashave, waarom is dat? Omdat het, omdat het schijnt, dit licht, chassadim, schijnt altijd bescheuve in gelijkmatigheid. Let op wat je ons vertelt. Chassadim is altijd, schijnt in gelijkmatigheid. Zeer geweldig is het. Dat licht, chassadim. Altijd in gelijkmatigheid. Dus het doet er niet toe waar het is. Chassadim is gelijkmatigheid. Daarom is ook geloof zo so bestendig. Als er iemand die geloof, in geloof gaat steeds opbrengen, dan is hij bestendig. De mens die geloof opbrengt, bedoel ik niet alleen een geloof dat men natuurlijk, kijk nou, geloof, zelfs domme geloven, bedoel ik niet domme, bedoel ik een geloof dat waarmee de mens niet actief is, maar alleen geloof wat men zegt ergens, dat zelfs dan, hoe, welke kracht ontvangt de mens door zijn geloof? Daarom is het niet om niets dat hij hebben gezegd. Geloof. En dan zal je alles uh, vergeven worden, zonde. Zelfs dat op eenvoudig primitief geloof is ook enorme kracht heeft voor de mens. Begrijp je dat? Want dan de mens dan op dat moment, eh, als het ware, verlost wordt van, die, van, de aan, van het aanhangen aan de, aan de reine. Laat staan het geloof wat, wat hij zegt, dat chassadim. Genade waarbij de mens, dan verkrijgt de mens gelijkmatig licht van chassadim. Hebe. En niemand kan dan jou afbrengen van, dat, van dit toestand. En dat, dat, dat zorgt voor een zekere sereniteit. Maar het is nog niet genoeg. Want de bedoeling is, de hele bedoeling is om te ontvangen. Ja of niet? En niet alleen om te geven. De hele bedoeling, de hele correctie is om te geven om te ontvangen, omwille van het geven. En dat zullen we met het getal de 13, hele, het hele plaatje zullen we kunnen zien, hoe dat in elkaar zit. Let op. Uh, 28 na de koma. Als we het globaal nu zullen overzien, dan zal ons enorm veel helpen in alle andere, op alle andere stadia van ons leren. We al kennen, Gam uh, 29, le miroge, en daarom, ook het uitgaan van de bina, 29, le miroge, buiten het hoofd, zoals in ons geval wat we zien. en na met mata, met gar, in de roos, haar, verminderde haar niet van het aspect gar, van het aspect van drie eerste, zoals hij in het hoofd was, Omhoog so so in de roos en het licht van het hoofd. Dus zij is niet minder daardoor, niet gisser daardoor geworden, niet minder daardoor geworden, dat zij niet behoort tot gar. Dus dat zij niet behoort tot drie bovenste sferot. En hij ziet hier, hij zegt, en sferot, als hij zegt, spreek over sferot, dan spreekt hij over kilim. En daarbij zegt hij, omhoog in de roos en de mogen in de roos en het hoofd en het, Licht van hoofd. Zie je dat? Hij zegt beide, beide dingen, zegt hij. Zie je dat? Hoe, waarom zegt hij twee? Hij spreekt: zij is daar om, door, de, door het feit dat die bijna naar beneden gekomen uit het hoofd. Zij is niet minder gevoor, geworden omdat zij niet behoort meer tot de drie eerste. Zij was de derde, ze behoorde tot de eerste. Dat betekent tot de drie eerste sferot of Kilim. Maar we spreken nog niet veel. Kilim in het hoofd. Maar door drie eerste rood. En of die, of die overeenkomstige lichten die daar waren in het hoofd. Maar nu heeft ze die lichten niet. Ja, ze is nu niet in het hoofd. Dus zij heeft dat lichten in het licht niet. Die in het hoofd waren niet. Maar zij is niet minder daardoor geworden. Waarom niet? Omdat zij, haar licht is chassadim. En chassadim is gelijkmatig licht. Doet er niet toe waar je bent of je in het hoofd bent. Of je in het hof bent, of je thuis bent, of je in het parlement zit, of je dan met je kinderen ergens, ergens loopt, ergens naar een snekbar. Absoluut doet er niet toe. Eigenlijk. 30. Oliver Kach, uh, nu vdalugaardibina, die pepnejatsmaam, dat hoort wat je zeg. En daarom zijn nu gaar de drie eerste van de bina. Zijn nu afgescheiden. Voor, apart voor zichzelf, wie voor zichzelf. Dus apart. Omdat zij, alles wordt afgescheiden, de ene wordt afgescheiden van de andere, op, eh, als het eerst waren de tien sferot van Bina. Ja? Drie eerste en zeven onderste. Wanneer zij in het hoofd waren, allemaal waren zij samen. Maar nu kwamen ze naar beneden. Dan. De drie bovenste sfero, dus de gar, die leiden niet eronder dat zij naar beneden kwamen, dat de bina naar beneden kwam. Waarom niet? Omdat de eigenschap van die gar, van die drie eerste van de bina, chassadim is, doet er niet toe waar je bent, of in het hoofd of beneden. Maar de zeven onderste van de bina, die wel leiden eronder. Want die hebben de eigenschap niet. Zij, die, die, die hebben de eigenschap van. Die willen Chogma hebben. Eigenlijk. Die drie eerste van de Bina willen Chogma niet hebben. Daarom is het doet er niet toe waar zij zijn. Dat is gelijkmatig gelegd. Maar de, de zeven onderste van de Bina. Die leiden wel daaronder. Waarom? Dat zij leiden onder het feit, Uit het feit dat zij onder onder, buiten het hoofd is gekomen. Naar beneden Dus Bina is gekomen in het lichaam. En zij zijn nu als lichaam geworden. Dus zij voeden zichzelf nu niet meer uit het hoofd. Duidelijk, wanneer de hele Bina was in het hoofd, alle tien sferot voeden zich van het licht Chokma. Ja of niet? Alleen de drie eerste sferot van de Bina, die hadden Chokma niet nodig in het hoofd. Ja of niet? Maar de zeven onderste sferot van de Bina, toen de Bina in het hoofd was, zij, zij, ha zij hadden geweldig, eh, zij geweldig gebruik gemaakt, hadden op een op geweldige manier van de gogma in het hoofd. Duidelijk? Maar nu de binan naar beneden is gekomen, dan haar die drie eerste sferen, die leiden niet daaronder, want zij willen, sowieso wilde sowieso niet ontvangen, ook nog in het hoofd, nog in het lichaam. Ze hebben geen gochma nodig. Maar de onderste zeven sferot die wel hadden chogma euh, nodig toen zij in het hoofd waren. En nu kwamen ze naar beneden in het lichaam. En hier is geen licht chogma. Hier is alleen maar, dus geen licht van, drie, van, van het hoofd. Ja, geen licht van het hoofd. Maar alleen licht van het lichaam van Arihantin. dus gezet van Arihantin. En dat is niet genoeg voor hen. Duidelijk, zij moeten gogma hebben, om die chogma door te geven, verder, naar de lagere. De lagere hebben gogma nodig. Malgoed heeft gogma nodig. En Zeranpien ook ontvangt gogma om te geven aan de malgoed. Duidelijk. Waarom heeft gogma nodig malgoed? Malgoed is de zwaarste, de zwaarste wens. Je kan het niet Genoeg, je kan het niet bevredigen alleen met, met chassadim. Je kan het niet doorboren, je kan het allemaal goed niet. Het is niet genoeg alleen maar chassadim te geven. In Rusland is het, ze weten het erg, de Russische mannen die het altijd wel ervan intuïtief. Want in Rusland is het altijd zo was: een man die erg vriendelijk, erg lief met zijn vrouw is. Maar dan pakt je dan een riem en gaat hij haar slaan, en slaan, en slaan. Ja, begrijp je dat? Het is gelukkig dat hier, maar daar in Rusland was het zo. Wat bedoel ik daarmee is? De, en dan een Russische vrouw dan zegt, oh, en komen twee Russische vrouwen bij elkaar. Dat is natuurlijk in oude tijd, in, in mijn tijd nog. dus is twintig, dertig jaar geleden. Dan komen de, twee Russische vrouwen met elkaar en die en vertellen aan elkaar. En de ene Russische vrouw zegt aan de andere, weet je wat, ik ben een beetje onrustig. En wat wat is nou, wat is met jou, zegt Tatiana ze, Tatjana. Ik zeg, weet je wat, mijn man die slaat mij niet meer. Ik zeg, nou en wat? Zeg, dan houdt hij niet van mij. Dus als je houdt van haar, dan moet je haar ook een beetje ook, pak, pak slag geven. Begrijp je dat? Het is niet om niets dat. Wat, wat betekent dat? Natuurlijk is, het, natuurlijk is het, wat in Rusland is het, natuurlijk is het niet oké, okay, wat het daar allemaal, <laughs> dat, dat hun, hun mentaliteit. Maar de bedoeling is daarvan, is, de bedoeling is daarvan dat, je kan, niet, um, um, um, je kan niet alleen maar malgoed, dat is een vrouwelijk element, alleen maar aardig te zijn is niet genoeg. Een man moet ook kracht opbrengen om iets te geven, ja begrijp je, dat is betekent gogma, gogma is iets wat bij malgoed ogen open doet, en niet, alleen, en niet alleen een beetje aardigheid, eigenlijk iets wat ogen open doet, dat qua kracht, kracht, dat, dat, dat zij dat ook ontvangt voorbeelden. Dus, nog een keer, dat Garde is de drie eerste van de Bina. Doet er niet toe waar die is. Ja, die komt uit het hoofd, en ze heeft alleen maar die uh, chassadim nodig. Eigenlijk chassadim. Alleen, uh, en daarom leidt zij niet eronder dat zij uit het hoofd is gekomen. Maar de zeven onderste, die hebben wel gochma nodig, zoals zij in het hoofd die Chogma ontvingen. En nu zij die niet hebben in het lichaam, leiden zij daaronder. En daarom scheiden ze nu van elkaar. Kijk nou naar onze tekening. En die zien wij hier, deze scheiding. Zien wij dan de tweede partsoef, dus van links, dus van rechts naar links. De tweede, de, de hele paaltje, de hele partsouf, abouima. Zie je de Dus de hele partsouf van De Hele van boven naar beneden, dat is rood of helemaal, dus in ieder geval uh, van onder het hoofd tot en met tot de tabor. Dat is dan abouima en twee, tweede van links. En nog links hebben we jish soud Is dat ish Dat is dat, dat. is dan tien sferot die afgescheiden zijn, die behoren, die behoorden tot zeven onderste uh, sferot van de bina, en nu zijn zij afgescheiden van die drie eerste van de bina. En geworden tot tien sferot, aparte tien sferot. duidelijk Wanneer spreken we van aparte Wanneer een aparte tiensperiode? Wanneer één? Wanneer zodanige uh, veranderingen plaatsvinden waarbij kwalitatieve uh, veranderingen <coughs> plaatsvinden zodanig dat de een, een gedeelte van het geheel verkrijgt een nieuwe eigenschap wat de, het eerste niet had? En dan worden zij afgescheiden tot twee aparte parzofielen, of twee aparte geestelijke objecten. Als we die principes goed zullen leren aan uh, onderscheiden, zullen we dat allemaal zien hoe geweldig het is. Dus die is, nog een keer, die tinsverrode nu die uit het hoofd is, de benaar is naar beneden gekomen. De mina is tien sferot, in het hoofd was het tien sferot. Nu kwam ze naar beneden, dan heeft ze onderscheiding, dan kan ze zich, dan onderscheidt zich zo. Drie gar apart en dan onder de zeven sferot ook apart. Waarom? Naar kwaliteit. Drie eerste die willen alleen maar geven, alleen maar chassadim en zeven onderste willen chogma. Wanneer ze in het hoofd alle tien waren, in het hoofd, dan was er geen... Allemaal waren ze van één slag. Ja, of niet? Alleen, de gar, die wilde niet chogma hebben, maar, maar het, het hinderde niet en deed ook niets, niets toe. gaf ook niets daarbij aan de, aan de gar, aan de drie eerste van de bina. Zij waren in de chogma, vol van de chogma en doet er niet toe. Hun eigenschap is alleen maar... Uh, en dat interesseerde haar niet. Maar de drie zeven onderste, die ontvingen wel in het hoofd, degelijk gochma. En nu komen ze naar beneden. De gaar ja, de, de gar, leidt niet eronder. Interesseert haar niet. Of ze boven of beneden is. Daar wilde ze gochma niet. En wilde ze ook gochma ook niet hier. Dus het hindert haar niet. En ze is net als in het hoofd. Ja? Ze is net als gar. Net als gar. Interesseert haar niet. Maar die zeven onderste, wel en daarom, hier is het iets geworden, spectaculairs, wat erg belangrijk voor ons is. Nu, de drie eerste van de Bina, die hebben zich nu onder, de, onder, de, onder het hoofd, die zijn geworden nu tot 10 sferot met een bepaalde slag. En dat heet Abweima. De Die willen geen hoogma ontvangen. Net zoals de drie eerste van de sferot, dat moeten we goed kijken. Haben we immer, of vader en moeder, of de drie eerste van de bina, die willen geen Hochman? Nooit willen ze hoogman. enkele keer ze niet gewild. En hebben ze absoluut niet nodig. Maar de zeven onderste van de bina, ook zij hebben zichzelf tot een tot totaliteit gemaakt van tien sferot. Ja, waarom tien sferot? Want ze, ze hebben heel andere kwaliteit nu. Ja, ze onderscheiden zich nu van de hogere Bina, van de van het garde Bina. Daarom ook zij nu vormen tiensverrood. En dat zien we dat Parsouf israël Saba Utfuna, dat heet het, is zoet. Dus hebben zich opgemaakt nu als tiensverrood. Dus wat zien we zis hier op de tekening? Abba we ima, we zien tiensverrood, ja of niet? Kijk naar de Parsouf van Abba we ima. Dus de tweede partsof van rechts naar links. Alle loopt van rechts naar links. Ja? Dus wij zien kijk, we hebben die parstuf. We hebben. Chokma, bina, dat, Chesed, Gvurati, Feret, net zo en Malkut. Tot de Tabor hebben wij tien sferot. Ja En nu kijk naar de partsof van Iesod. Dat is dan partsof ook tien sferot is geworden. Net zo als tien sferot aparte tien sferot maar dan. Uh, vanaf de plaats, wat wij noemen dan HZ-borst van Arihanpien. En die zijn ook tiens verrood geworden. Zes, is dat? Zes plus vier. Dus zes tot Tabor. Kijk, Tabor al die namen staan bij de Arihanpien. <coughs> dus van de HZ, dus zij als het ware uh, uh, bekleiden. De partsoef is Yersut, dus de zeven onderste sfeerot, die tien sfeerot zijn geworden, apart tien sfeerot. Die, die bekleiden Arikantwin van de haze of borst en tot de parsa van het sferot. Iedereen ziet het? Bekleiden betekent zoals we dat ja, net als eromheen komen. Uh, van binnen is dan, als het ware, de. Zeg je dat? Altijd ah, als we hebben geleerd dat, ja, de lamp, we kunnen zien zo'n verticale, halogene lamp, en daaromheen bijvoorbeeld een, een, een lampenkapje, kapje, en dan weer, een lampenkapje is dan, abu ja, en daar onderaan, is nog een lampenkapje, wat nog uh, breder is, daaromheen is, en dat is dan, en nog, en nog, zirantin en maalhout, duidelijk, zo n, zo n, net als zo'n standlamp waarin binnen is, binnen is als het ware één grote, één, lamp, één van, halogeenlamp van boven naar beneden en, en eromheen alleen maar, en alleen maar ketter gogma bovenaan alleen maar, ja, alleen maar een stukje van het halogeenlamp apart boven is steekt uit zonder kamp, zonder lampenkapje, zonder, zonder lampenkapje, eromheen. Alleen ketter en hochma, ja, alleen twee lichtjes, als het ware. En daar, vanaf de, die twee, twee, vanaf de ketter en hochma, naar beneden, wordt daar is dan lampenkap dat, dat komt tot de plaats wat heet Geze. Nee, tot de plaats sorry, dat heet tabur. Dat is dan die dat is dan eigenlijk tot, nee, eigenlijk tot Gazé. Ja, tot Gazé. Dat, dat hebben we dan, en natuurlijk ook dit. nee, tot de Tabor, inderdaad. Uh, tot de Tabor. Dat is dan Aboveima. En de Yersoud, die dan een ander lampenkapje, dat nog breder is. Dat is dan, of breder, ja, eromheen is. Dat is dan Yersoud. En dat trekt van borst van de Chazé, naar de Parsa, tot de Parsa van het Zilud. En daaronder nog, zie je dat nog, van de Tabor, nog voor tot de helft, is nog een, een stukje, voor de helft, de helft van de Zeerampin, is ook nog een, laten we uh, zeggen, nog Zon, is ook dus nog een stukje van Zeerampin, en Nukwa. Uh, dus al die vijf him, als het ware uh, omringen uh, ja. en maken, maken ze dat onderaan onderaan die lamp als het ware, hoe lager naar beneden kom je, hoe minder licht, hoe minder sterke licht straalt het, van wie? Wie straalt allemaal? Wie? wie? Ja, dat, alleen wie? De arigantien alleen de halogene lamp en And die andere, andere stralen niet natuurlijk natuurlijk dat allemaal verkregen ze hun licht natuurlijk van Arie Kampin. Alleen, oké, okay, dat is het. Dus over die Bina een beetje duidelijk, ja, dus de drie eerste van de, drie eerste van de Bina, die zijn, gewo die zijn uh, geworden, Tien spherot, aparte sferot, met de eigenschap van Hassadim. Die hebben geen gochma nodig, nooit. Abouima noemen we dat ook in andere, met andere woorden vader en die moeder daarom. En de zeven onderste van de Bina die uit het hoofd zijn komen, die vormen ook een eigen tien die wel hoogma nodig hebben. En die tweede zeven onderste van de Svirot, van de zeven zeven drie onderste Svirot van de Bina, die daar ligt dat getal extra drie bij tien extra. Dat is dan van die bin van de, van de Bina, dat is voor ons cruciaal, dat het nu zo so is dat die, die kunnen wel Gochma ontvangen En die kunnen wel dan die hochma bij gunstige gelegenheid, wanneer van andere aanvraag is, dan die onderste, zeife, onderste Bina, van de Bina, die is dus tot de Parzuf is zo zijn geworden, die zorgen ervoor, dat lagere ontvangen die gochma, wanneer zij dat willen, duidelijk? <coughs> en het slaan, slaan, slaan betekent alleen dat wanneer de onderste willen het licht gochma naar beneden trekken op onrechtmatige manier in principe het verschijnsel slaan bestaat niet in het, in, het, in het hogere, slaan echt slaan ik bedoel, met geweld. Het is alleen, het is absoluut, absoluut, uh, alleen door frustratie van uh, absoluut ongecorrigeerd zijn, uh, misdadige en zondige handeling, waarbij een lagere probeert het lichtgochma naar beneden te trekken, en het slaan is echt zo, dat iemand die trekt, gochma als het ware, naar beneden, naar door onreine kracht. En dan moet je weer opnieuw beginnen, jouw geestelijk werk. Als iemand gaat slaan iemand, dan moet je weer opnieuw beginnen. Alles wat iemand opgebouwd had, moet je weer, natuurlijk alles wat gedaan was, gedaan was. Natuurlijk niets verdweten in het geestelijke. Maar nu moet een mens weer opnieuw beginnen. Ja? Slaan, laat staan, wat betekent slaan, betekent woede. Als een mens woede, iemand die aan zichzelf werkt in woede, gaat tonen van buiten, ook van beneden. Van binnen moet je ook vermijden dat. Als je woede gaat tonen, betekent alles breekt de woede alles wat, we op, wat God voor, voor hoede opgebouwd had, breekt de woede. Het is erger dan wat dan ook. Woede. Als iemand in koele bloede, iemand, iemand God voor hoede vermoord, is veel minder hinderlijk dan woede. En dat is iets wat speciaal, daar kan je niet dat, dat kan je nooit uitkomen, dat kan je als je iemand zo vertelt, en dan zegt ik, elke dag zit ik in de woede, in de wielen, zoveel so so, so in de wielen, zoveel so woede. Ja? En het is veel erger dan dat. Het is echt speciaal, moet je dat. Ook over de woede. Nooit opbrengen. Eén keer zeggen tegen jezelf, nou, kijk hoe hard ik werk aan mezelf. Moet ik nog woede nieuw opbrengen? Dan moet je weten dat als je woede opbrengt, dan is het alles wat je gedaan had, gaat gewoon direct in de prullenmand. Niets verdwijnt in het geestelijke, maar nu moet je weer beginnen. Natuurlijk, wat je gedaan had, komt wel natuurlijk op je rekening. Het kan nooit, want niets, niets verdwijnt in het geestelijke. Maar nu moet je weer beginnen, van nu. Van nul af aan. Moet je weer werken, alles aan en zelf. Onthoud het er goed ja, dat dat maar moeten we werken daar? Dat wil niet zeggen dat wij woedeloos worden. Dat is, nee, het is blijft wel ons. Uh, we willen graag soms. Maar je moet wel werken aan jezelf. Maar als, als jouw geestelijk werk voor jouw leven, jouw leven, voor jou belangrijk is, dan moet je zeggen tegen jezelf: Oh, nu woede heb ik. Voor, ik zou dat van binnen. Maar je doet het niet van buiten. Van buiten, van buiten ben je aardig. Maar van binnen woed je zo. En moet je tegen jezelf zeggen, ah, is het nou, weegt het op tegen al mijn verlangen naar mijn correctie, naar mijn, ver, ver, naar mijn ver, ver, ver, ver, vervulling, etc. En dat moet je zo doen totdat, tot zo lang moet je dat zitten daarover nu denken, over jouw doel, dat overeenkomt met het doel van de schepping ten aanzien van jou, totdat je, totdat het verlangen ernaar, totdat jouw woede omdraait in. Tegenover, tegenovergestelde duidelijk, dus niet weggaan niet wegvluchten van dat, niet de woede gaan, gaan verdringen dan klopt het absoluut niet dat de religie niet verdringen maar zitten daaraan nu laten dat die woede in jezelf maar niet kijken naar die woede niet gefixeerd raken, raken maar die woede niet verdringen dat moet je niet doen dat is de, hele, de hele mensheid doet dat in, elke, in A4, A2, A1 allemaal doen ze dat moet je dat niet doen. Dus dan moet je dat niet doen. Op de, uh, de, de, de, absoluut niet. Je moet het niet laten verdringen bij jezelf. Maar je moet het wel werken daaraan. Dus niet gefixeerd raken. Maar het gevoel heb je dan van die woede. Absoluut. Maar jij gaat het niet. Laat het niet ingaan. Je laat het niet ingaan op die woede. Op dat moment moet je vergelijkbare studie maken op dat moment. Waar is mijn... En direct gaan denken aan je doel. Eh, mijn doel nu... En als ik het nu voede. als ik me nu laat gaan, dan ben ik, moet ik weer opnieuw beginnen. En, dat, en dan tegen, in tegelijkertijd bleef die woede. En dan moet je die parallele studie doen direct. Nee, maar toch wel. Nee, maar is toch, is toch, toch. Zo. Nee, maar toch wel. Mijn doel. Ik heb toch zo hard gewerkt en ik wil toch graag zo dat we. Nee, maar die anderen die, zo moet je Dus het die twee, dus het die twee moet je zo gevecht hebben, totdat dat gevecht moet je wel aangaan. Totdat jij van binnen voelt dat jij warmte komt van binnen. En als je dat één keer dat ervaart, zo'n gevoel, dat, dat betekent overwinning, overwinning. En dan komt het in jou, die gesect, genade, etc. En als het gevoel, zo'n gevoel, gaat het koesteren, dat gevoel. Dat, ja, ik heb het overwonnen, mijn voeden heb ik overwonnen. En zal ik geweldig uitwerking op jou zijn, en volgende keer ook weer, en weer, en weer, nee, maar volgende keer zegt jouw verstand, toen was het een, toen was het een fluitje van een cent, maar nu is het echt de moeite waard, nu is het echt waarlijke woede, nu is het, het is echt, nu, nu mag ik wel wa, uh, uh, woedend zijn, vorige keer was het, is het niets, en dan moet je weer op een hogere manier, hogere toestand, wat je ook weer dat Jouw doel voor ogen hebben en die studie steeds doen op dat moment, totdat jij en niet, niet stoppen en niet weggaan en niets anders doen op dat moment, maar die woede overwinnen en omdraaien naar het goede. Dan gaat ook die woede van jou die jij niet had toegepast, dat gaat ook op, jou, zeg dat, komt op jouw rekening dan gaat die woede omdraaien in jouw verdiensten. Deindelijk? Het is veel hoger om woede om te draaien, om te zetten naar liefde, dan om te zeggen, ik doe nog dat, ik, dat. ik heb geen liefde niet nodig, en ook woede niet nodig. Dus tussenin blijven zo, en uh, echt woede <coughs> komt, betekent dat is goed, dat dit kan ook erg uh, komen, want, de hele bedoeling is dat, onze, dat wij ons kwaad steeds voor ogen gaan zien. In alle mate, in de volledige mate, moeten we ons kwaad voor ogen zien. En hoe eerder, hoe beter. Duidelijk? Daarom wie aan zichzelf werkt, ervaart wel woede. Hoe heb je geweldige woede? Meer dan een gewone mens op straat. Wie de kabbalah leert, wie aan zichzelf werkt. Niet woede, maar een. En ze zeggen dat niet de woede zelf, maar de, de neiging om, om echt tegenaan te gaan. De krachten die, die je dat echt. En dan moet je weer steeds overwinnen, overwinnen. Dan die woede die je niet had gerealiseerd, maar wel gehad had. Wel kunnen kun dat doen, maar je hebt het omgedraaid in het, in, eh, naar het licht. Dat komt voor jou als verdienste. Dus woede nooit verdringen. Dan verdringen jouw vooruitgang. Heel? Niet verdringen. en Niet alsof niet, niet zien. Oh, nee, maar de schepper is goed. De, de schepper is goed, dat is duidelijk. Maar jij niet goed. Jij bent toch niet goed. De schepper is goed. De schepper. Oh, de schepper is goed. Alles is goed. Perfect, nou, wat heb je gezegd? De schepper is goed, prima, maar jij, waar, is, waar ben jij? Ja, dus op dat moment waar onze woede gaat van zichzelf spreken, dan moet ik op dat moment werk doen. Geweldig, dat werkt. Ja, overweging en dat, dat en dat. En zie je, en waar komt het vandaan? Ook hier hebben wij de die bron, als het ware, met die bina, hebben we al de bron daarvan, zie je dat? De, het hogere gedeelte van die bina, die wil absoluut niets die alleen maar genade heeft, maar de onderste gedeelte van de Bina, die wil al goed maand van. Dus het bovenste gedeelte van de Bina, is als het ware de rechterlijn. En de onderste gedeelte van die Bina, is als het ware de linkerlijn. Alles wat, eigenlijk is het zo, alles wat boven ten aanzien van onder, is rechts ten aanzien van links. Maar we zullen dat allemaal leren. Uh, 29. Dus we hebben gezegd dat, hij heeft ons gezegd, dat alken daarom, het uitgaan van de Bina 29 naar buiten van, de, van het hoofd. Enamit Matamifina is niet, heeft haar niet minder gemaakt in het, van het aspect gar, van het aspect 3 eerste. Uh, Svirot, in de roos. En het licht van het hoofd. 30. Uh, Oleficha. Nivdalu gar de Bina bifneatsma. En daarom werden de gar, de drie eerste van de Bina, werden afgescheiden apart voor zichzelf. Zoals we hebben gezegd. Vena su 31. Le partsofei abo ima in, En die zijn geworden tot de partsofim. Abwehima, het hogere Abwehima. Dat zijn de hogere Abwehima. Wat wij horen, dat is dan die uh, Abwehima. Dus die, die zijn geworden als Abwehima, vader en moeder. Beide zijn hoog, beide zijn bina. Oké? Okay? Beide zijn bina. Uh, alleen, Abu is vader, als het ware, en uh, uh, mannelijk, en dat is innerlijk. En zij is and vrouwelijk. En <speaking> een schavot lief in het kar, die acht worden als het aspect gar. Afalpij 32, shahem om dim kvar mipe ulemata de on ondanks het feit, afalpi, ondanks het feit, Shehem om dim dat zij staan, kvar al, mipe ulemata vanaf de p. En naar beneden van Ari aan We hebben niet gezet, geplaatst hier P, maar P is altijd staat onder het hoofd. Dat streepje, ja, dat streepje, <coughs> streepje Arie aan Dat streepje, dat is eigenlijk P, de mond. En daaruit komt naar beneden. Net zoals bij ons, vanuit mond komt, komt naar het lichaam. Ja? Wij eten, eten, in het hoofd, eten wij, dan komt in het lichaam. Zo so is ook in het geestelijk. Duidelijk, ja, voor yes. Aboujima of de drie eerste spirot, ons duidelijk. Altijd onthouden dat era goed. De drie de Aboujima of de drie gar, de eerste drie spirot van de Bina, alleen maar heef. En daarom verblijven ze altijd in een zivuk lopasik, in een non-stop zivuk, in, Ja, in permanente. Uh, Samen met elkaar. A 33 drieën de bina, maar de drie, sorry, maar de zeifen onderste van de bina, van de totale bina, de zeife onderste daarvan, schee eenaan az bina, die niet echt de essentie van de bina zijn, 34, Ella, hern, mifginat, hit kaluta, maar zij zijn het aspect van het insluiting van zon, van zeer en pin en Nukwa in de bina. Want alle sfeerot zijn met elkaar verbonden of ingesloten in elkaar. Dus die zeven onderste sfeerot, dat zijn zeer en pin van bina. Van de zeven onderste sfeerot van de binnen, dat zijn zeer en pin van de binnen dus de insluiting van Zeranpien en Malgoed in de Bina. Hij zegt, Hinné, uh, 35, hen, Trichot, Gamle, Harad, Gochma, die hebben wel schijnen van Gogma nodig. Duidelijk, waarom? Zij behoren toch tot Zeranpien en Ja, Juist niet. Kijk, waar dan ook, als je ziet uh, Zeranpien en oekwa, die hebben dat wel, toch wel een zekere relatie met Zeranpien. En Zeeranpien en Nukwa, dat zijn, die willen wel Gochma hebben. Zeeranpien niet voor zichzelf, voor haar. Begdeel de Haspia, 36 om te geven aan zon. Dus de zeven onderste van de Bina hebben Gochma nodig, straling van de Gochma nodig, schijnen van de Gochma nodig. Om te geven, door te geven aan zon. Aan de kinderen, als het ware. 36. We lachen hen, hasovloot, min hapagam, haze. En daarom, lachen daarom, hen, hasovloot, zij, leiden eronder. Zij leiden, min hapagam, haze. Zij leiden onder het, onder deze, uh, Schade, ja, eigenlijk, Ze leiden van die schade, door die schade. Welke schade is? Dat de Bina is uitgekomen uit het hoofd. In het hoofd kon ze, kon ze, kon ze, kon ze, ze wel, dat zeven onderste, ja, zeven, zeven onderste van de Bina, in het hoofd kon ze, konden ze wel Gogma ontvangen, ja, want daar is altijd alle, alleen maar Gogma. Maar nu zijn ze gekomen in het lichaam, kunnen ze Gogma niet ontvangen. Uh, zij ze, ze leden wel onder, uh, door de schade, deze schade, de jizijad, 37 bina mirosh daarichanpin, van het uitkomen, van het uitgaan van de bina, uit het hoofd van Aarichanpin, chochma, want zij zijn daardoor geworden, als, zeg dat, tekorthebbenden, Tekort hebben van de Chogma. Want zij hebben nu tekort aan Chogma. Omdat zij in het lichaam zijn. 38. We al kennen hen, Nifhanot, dat het op, lief je wak. En daarom worden ze nu geacht tot het aspect wak. Wak is altijd zes feroot. Dus zij zijn nu als lichaam geworden. Wak is zes feroot. En lichaam. We En lichaam en niet het hoofd, alles wat uit het hoofd komt is geen hoofd meer het is lichaam het ontvangt niet meer uit het, uh, het, licht, het lichten van, van het hoofd, maar het ontvangt lichten die nieuw lichten van het lichaam en dat zijn de zes onderste veel lagere licht. begisseroen uh, aan de roos waarbij tekort is de is aan moog de roos Heet geen oorlicht, maar heet mogen recht. Heet, heet uh, hersen, hersens heet energie. Mogen is, als het ware, hersenenergie. Hersens energie. Dat ja? Dat zijn lichten dat komen uit het hoofd. Als het ware, impulsen uit het hoofd. Punt. O oh, O, let op om 40 migarde asule en om de rede van deze schade vierde 40 zijn zij uitge, zijn zij afgescheiden, migarde bina van de drie eerste van de bina. we naar asule parzuf en zijn ze geworden tot een Af af aparte partzuf. Da i like aparte partzuf. Ein vierter. Hani kred die die Israel saba u Tfuna. Israel saba. Dat is em manlike he delte fan die deze partzuf. En Tfuna is em vroulike he delte fan die deze partzuf. Net so als Israel saba is net as the pin the pin fan die bina, ja, yeah. en de uh, tuna is net zoals, ja, zeer en en dat is net als noekwa, ja, noekwa van die, van die, van die, uh, van deze is ook tien tinsverrood geworden. Oké, okay. 42, oké, okay. ja, yeah. nou, we hebben nu al flink wat doorgenomen van die, bina, van die bina, van die verdeling van die bina, And the understepping that is suit the way that Israel saba utfuna, of Corting the fun is Yish suit. See that Israel saba utfuna, according is that is suit. The derde the fun links, the derde fun rechts, as I tell the fun rechts near links, but the derde the partsuf that under the fun of the chazeh, that the parsa that these partsuf. En daaraan wordt al onze correctie, al onze, al de reading wordt gewaarborgd door deze partsoef van die zeven onderste sferot Jirsut. En nu kan in elke situatie die drie participeren in, in de elke correctie, in elke vervulling. Zeeran in een maalgoed en die Jirsut. Die drie. En hoe dat komt, gaan we dat even verder doen na de pauze.